En nou, de ijzeren liggen nu hoog te hangen. Oh, kijk dan. Raakt de zaak niet meer aan te koken, hè. En dan moet alles nog een half uurtje zullen. En wat gaan we intussen doen, was oh, met, met, met de veiling beginnen natuurlijk. Mannen, allemaal gaan zitten. Ik ga beginnen met de veiling. Wat is Zit iedereen?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 20 gulden, dat is van mijn de oude prijs. En nou dan beginnen we aan de afslag. Ik zet niet op 30 gulden. Wie 30 gulden? Niemand? Hé, hey, Kille, jij hebt gasten, correct man. Waarom kom jij het niet? 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23.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 Nog Wie geademd. Arjen. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het dertiende deel. Hille en Arjen in de mist. Nou komen we aan het Zuid-Burenland. Een huur door Kijkenboer. voor de prijs van 33 gulden. Wie en... oh, wiepiet. 20 gulden. 20 gulden voor tis van kudde. Wie meer? 25 gulden. 25 gulden voor Sibetoxer. Wie meer? Waarom bied jij niet uit? Ik wacht op de afslag. 30 gulden. De oude prijs was 33 gulden. Wie meer dan 30 gulden? 35 gulden. Hé? Hey. Hé, hey. wat? Wat? Wat? Wie wie wie biedt daar? Dat was heel groes. Wat, wat, wat zei jij, hier, hè? Ik zei 35 gulden. Is toch all hoor? Ja, dat moet gezet. Precies die hille. Wacht toch niet wat ik wil? We zijn hier op een veiling. Iedereen heeft evenveel recht. Ja, ja, hilen. Ja, ja, helle, ja, ja daar, daar heb je gelijk in. Het, het, het, het, het, het is een veiling. Wie meer dan 35 gulden? Niemand. Op bod gestegen naar 35 gulden. Dan nou krijgen we een afslag. Dan moet je toch. Ja, dat moet ik zeker. Ik zit in op, op 45 gulden. Niemand, 45 gulden, 44 gulden, 43, 42, 41. Laat hem zitten op die 35 gulden, Arjen, hij heeft er niks aan. Ja, is... Matten, ja, is... hier ga ik tegen in, ik wil hier geen maken. rij. Het is hier een eerlijke veiling en iedereen mag bieden wat hij wil. En of iemand er wat aan hebt, daar hebben wij toch geen boodschap van. Ik, be ik begin opnieuw. Het Zuid-Burenland. Ik zet het in op 45 gulden. Niemand 45 gulden. Dan 44 gulden. Niemand 44 gulden. Dan 43 gulden. Ik mij nu maar af bij 36 gulden, Ties. Zou ik ook, Brian. 42 gulden. 41 gulden. Niemand zien in het zuidburenland voor 41 gulden. 40 dan. Mijn. Wie zijn het? Dat was Hella ja, Roos. Dat is nog mogelijk. Ja, dat zijn Vijf jaar huren voor een te hoge prijs, wat zit daarachter? Wat is dat voor een streek van jou, Hille? Helemaal geen streek. Iedereen heeft toch zeker evenveel recht. Meer dan twintig jaar hebben wij dat land al in huur. Ja, Maa ja worden daar wordt een dag Mensen, mensen, mensen, mensen. Daar heeft Hille Roos, daar heeft Hille Roos, daar heeft Hille Roos gelijk in. Nee. Wat ze reden ook mogen zijn, een veiling is een veiling. Hij neemt ons in de veiling. Het is een deugd niet dat is niet. Stilte allemaal, stilte! Stilte, zeg het! Stilte! Ik heb geboekt voor Hille Roos Het Zuid-Burenland... ...voor vijf achtereenvolgende jaren... ...voor veertig gulden per half jaar. dat is volgens regel en orde. Hillen heeft evenveel recht om te huren als ieder ander. Maar ik wil hem de gelegenheid geven het bod te herroepen. Het is een hoge prijs voor vijf jaar. Ik herroep dit. Dat is toch een toppunt? Ja. Jullie moeten allemaal zwijgen nu. Onzins. Stergen. er is opbod en er is afslag. Hille heeft duidelijk afgemaakt en als dat nou niet meer mag... ...dan kunnen we toch beter naar huis gaan. Oh ja, Hille heeft ook nog recht op het strijkgeld. zo. ...geef Hille vijf plakken Jan Hagel. Dat ze ook mogen smaken, Hille. Dank je. Nou, mannen, dit chattel is klaar. We nemen nou pauze. Krentenbrood staat ook al klaar. Iedereen neemt maar wat die zin in heeft. Ja. Mag ik binnenkomen? Hé, hey, hey, dat gaat niet. Geen vrouwen bij de Mandjeer. Dat geldt ook voor jou. Oh, nou, mannen, van... even, maar... hey, even rustig alsjeblieft. Ja. Mandjebier. Ja, want, uh... Ik heb een boodschap gekregen. Ja. Hele Roos. Ze vragen of ik thuis kan komen, want het gaat niet zo goed met een van zijn kinderen. Oh, oh. Hele. Ja. hele, kom, kom maar kom, kom eens even hier. Kom eens even hier. Hello. Hille, uh, wat is er? Het gaat niet zo best met je zoontje. Ze kwamen vragen of je thuis wilde komen. Zeg maar dat ik uh, na de veiling meteen kom. Uh, zeg zou je nou niet liever meteen? Nee, na de veiling zeg ik. Ik blijf niet na zitten, maar de veiling wacht ik eerst af. Goed, Hille. Ik zal het doorgeven. Wie uh, komt er eigenlijk met die boodschap? Guurtje. Buurmeisje van jullie. Uh, uh, ja. Ik kom zo snel mogelijk. Wat waar is, is het waar, Gosse. Dit ghetto is een heel woord geweld. Ja. luister even, mannen luister even? We gaan eerst door met de veiling van Tiller. Die moet naar huis, maar uh, hij wil eerst de veiling meemaken. Dus uh, dat werken we dan het eerst af. Hoe kan dat nou? Deur is open. Volk, is hier iemand? Ik ben boven, Jeeltje. Ik kom eraan. Oh, het is zo erg, Jeeltje. Japke, wat scheelt eraan? Wat is er gebeurd? Het is zo erg. Mijn broertje pijt is zo ziek. Ziek? Ja, en heel erg. En weet je, heb je het al gehoord van de kleine meid van ICANN, vrouwtje Smit? Grietje bedoel je. Hm? Wat, wat is er dan mee? Die is vanmiddag gestorven. Wat? Grietje ja. Smit? Ja, en weet je, onze pijt heeft precies hetzelfde als wat Grietje had. Oh, wat erg allemaal. Maar daarmee is toch niet gezegd nee, dat wij... mijn pijt is zo ziek. Hij krijgt straks geen asem. Zo benauwd als hij is. Mim is de dokter gaan halen. Ik, ik, ik moet weer naar boven hier. Hou oh, oh, oh, oh, even stil. Ik hoor geloof ik wat. Oh ja, er komt iemand. Misschien is dat de dokter. Oh, oh, Mim, gelukkig dat Dag, Mim de dokter gevonden heeft. Dag dokter. Dag Janke. Waar ligt de patiënt? Boven dokter. Daar komt u maar dokter. Ja. Is het erg, dokter? Ja, ah, het jochie heeft het erg benoond. We hebben het gehoord van Grietje Smit, dokter. Heeft onze pijt hetzelfde? Zo te zien is het wel... min of meer hetzelfde ziektebeeld, ja. Maar elk geval staat natuurlijk op zichzelf voor, Japke. Laat me eerst eens even luisteren. Even kijken nu. Ach, uh, Japke, houd de kaars er even bij. Oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja ik zie het. Ik moet even een kleine, kleine ingreep. Uh. Uh, moet je goed kijken, Jakkie, want als ik weg ben, dan moet jij om de twee uur hetzelfde doen. Kijk, ik heb hier een flesje ja. met een penseeltje. Hè. En dat penseeltje dat past precies door dit gaatje in de kurk. Uh, houden jullie nou het mondje van de kleine goed op? En uh, hou jij de kaas een beetje dichterbij, Japke? Ja. Zo. Nee, nee, nog iets, iets dichterbij. Ja, ja. Ja, ja, zo, prima. Ja, ja. kijk jokje. Ja. Nou breng ik dit penseeltje zo onder de huid door naar de luchtpijp. Zie je het jokje? Ja, ik zie het dokter. En nou stip ik het hier aan. Ja? wacht, wacht, ik doe het nog een keer. Ja. Zo, indopen, zie je wel? En dan voorzichtig in het mondje, onder de huid door. En dan aanstippen. Zo. Doe jij het nou zelf eens, Jokje. Ik? Ja, ja, jij moet dat straks doen als ik weg ben. Elke keer twee uur, ook s'nachts. Hoor je goed? Ja, Ja, dokter. Nou, doe het maar, doe het maar. Ja, goed zo. Ja, ja, dat gaat heel goed, ja. Nu langs de huig. Juist. Zitten. Juist, daar, Oh, gelukkig dat je er bent, Hille. Dit is wel hand. Oh, het ging ineens weer slechter met de kleine pijt. Hij kreeg het zo benauwd dat ik huurtje van hiernaast naar jou gestuurd heb. En ik heb ook de dokter laten komen. De dokter laten komen? Zonder het mij te vragen, hè? Ik hoorde van de vrouw van Gossen dat er wel tien kinderen in de buurt eigenlijk ziek zijn. Er moet ook al een kind zijn gestorven. Ja, het kind van Eike Smit. Hang jij uh, mijn jas of Jafke? Ja, toch. Dan gaan we eens bekijken, hè? Rustig. Ja, dat komt omdat de dokter een keeltje uitgebrand heeft. Uitgebrand? Ja, met een perceeltje. Kijk, hier, Een keeltje uitbranden. Hoe haal je het in je hoofd? De dokter heeft daarvoor gestudeerd, hele. Ik heb het niet aan dokters. Het kind ligt er nu rustig bij. Moet je eens voelen hoe heet die is? Ja, geen wonder. Het is koorts. Mim, ja. Het is nou zo goed als twee uur geleden dat de dokter hier was, hoor. Oh ja, geef me het flesje maar. Ja. Alsjeblieft, min, hou je mondje open. Ja. Ga je nou doen. Ik ga doen wat de dokter gezegd heeft wat ik doen moet. Ah, Wil je hier een beetje doktertje gaan spelen, maar dat gebeurt niet. Ja, de dokter heeft het heel duidelijk uitgelegd. Ik heb niet zoveel vertrouwen in dokters. En helemaal niet als ze met vreemde zaken bezig zijn zoals uitbranden. De natuur moet ze beloop hebben. Dat kun je wel menen, maar ik heb er een andere gedachte over, Hele. Ik ga doen wat de dokter mij gezegd heeft te doen. Ik ben hier nog altijd de baas. En ik zeg dat gebeurt niet. Je blijft voor de jongen af. Maar u ziet toch zelf daar dat het niet goed gaat met pijt? Een ziek kind, dat is voor iedereen moeilijk te verdragen. Maar dan moet de natuur zijn beloop hebben. We kunnen wel bidden, we moeten ook bidden. We moeten ons niet laten verleiden tot tegennatuurlijke zoals Dat Maar we hebben toch gezien dat het op toen was. Als dokter... ik erbij was geweest, dan was het niet gebeurd. Japke, loop je eens gauw naar het kooihuis? Japke, naar ja. het kooihuis. Luister naar me, Japke. Ga naar Kijke boer, en die moet me helpen. Zeg, hoe haal je het in je hoofd? nou, dan... ik ga. Ja, op. ja. ik ga. Op. Zeg, wil jij dat ik Wat fijn. Ik moet zeggen, ik ben erg blij met jou als schoondochter. Nou, dat is dan wederzijds voor kijken. Ik ben ook blij met zo'n schoonmoeder als kijken. Nou, dat klinkt lief. En ik moet zeggen, Laas heeft wel smaak, Mim. Moet je die ringen zien die hij voor Jiltje heeft uitgezocht? Ja, dat vind ik ook. En eh, eerlijk gezegd had ik dat niet direct achter Laas gezocht. Kijk, ah. kijk. je moet meekomen om te helpen. Japke, wat is er in vredesnaam aan de hand? daar is geloof ik niet goed bij zijn hoofd. Onze pijt is toch zo ziek? Hij krijgt waarschijnlijk geen assen meer. Nou is de dokter geweest en dan moet Mim om de twee uur met een penseeltje het keeltje van pijt ophalen. Ja, natuurlijk. Dat heb ik jaren geleden met Arjen ook meegemaakt. Maar wil verbiedt het kijken. Hij wil niet hebben dat Mim het doet. De natuur moet zijn beloop hebben, zegt hij. En dan vraagt Jouwke of Kijken wil komen helpen. Ik kom helpen, natuurlijk kom ik helpen. waar is mijn omslagdoek? He, we zullen die man. Zal ik ook mee Nee, Jiltje. Ik zou zeggen, blijf jij maar wachten tot de jongens thuiskomen. Ik kan het, het daar alleen wel af. Wat ontzettend, Jiltje. Wat ontzettend. Je zou er maar zo'n vader hebben. Ja, het ja, is wel zo dat als je zo'n ziek kind hebt, dan weet de mens niet goed met wat hij beginnen moet. Dat is heel moeilijk voor iedereen. Kijk in. Hoe uh, waar kom jij hier in mijn huis? Hille, ik begrijp heel goed dat je overstuur bent. Niks is zo erg als een kind dat ernstig ziek is. Ik begrijp heel goed dat je niet meer weet waar je het zoeken moet van ellende. En elk mens uit zich dan op zijn eigen manier, Hille. Maar wat de dokter zegt, dat moet gebeuren. Ik heb het zelf bij mijn eigen kinderen ook bij de hand gehad. Waar ligt Pijt? Boven. boven. Kom mee. Niks daarvan. Opzij, Hille, en meteen. Dit is geen zaak voor mannen, maar voor moeders. Kom, Jouk, mee naar boven. Ja, maar heb ik hier dan niks meer te vertellen, Jij hebt hier alles te vertellen, maar nu niet, hille. En nou stil goed, dat arm kind. Ach, kijk dat arme schaap nou toch eens. Waar heb je het flesje? Kijk kijken. Wil jij het doen? Of zal ik... Doe jij het maar kijken. Doe jij het maar. Ligt jij eens bij me de kaas, Japke? Ja. Doe jij het mondje open, Joukje? Ja. Zo, ja. Joukje, wat dichterbij met de kaas. Zo goed? Zo, ja. Ja. Zo gaat het goed. Kijk. Het verlicht meteen. Zien jullie wel? Het verlicht meteen. Die hille, ik doe nog eens wat. Hoe durft hij ons akkerland af te nemen? Och, afnemen. En jij hebt weer wat hooiland van hem afgemeind. Tja, dat was een goeie van me, hè? Maar ik heb best zin om nou nog even bij hele langs te gaan en een moores te leren. Hé, hey, hey, zullen we dat doen? We gaan rustig naar huis. De vrouwen zullen nog wel op zijn. Vrouwen? Welke vrouwen? Nou, Mim en Eegje. En Jiltje is er ook. Misschien is Japke ook wel gekomen. Jiltje? Is er ook? Dat heb ik je toch verteld. Je, je hebt mij niks verteld. <laughs> oh, ik denk dat het maar het beste is dat je zo meteen maar naar je bed gaat, Arjen. Ik ben bang dat je door de gebeurtenis met hele wat te veel van de Chattel hebt gedronken. Ja, de Chattel was heerlijk. Maar ik te veel? Niks hoor. Ik voel me nog goed genoeg om even langs de hele langs te gaan. Ja, ja. Maar we zijn thuis, man. En het licht is nog aan, dus ze zijn nog op. Ho! Oh. Zeker, ik, ik zal Piet wel even... Nee, ga jij maar naar binnen. Ik zorg wel voor de paarden. Ga jij maar gauw naar bed. Eerst maar met je eigenheid en dan weer met een ander. En eerst maar met je eigenheid en dan weer met een ander. Hé, hey, zijn jullie er al? Is Japke er ook, eentje? Nee, hey, alleen Jiltje zie je. Jiltje? Waar is ze? Oh, gewoon in de keuken. Hier is mijn wetje hegen, Ah, daar hebben we Jiltje. Mooie, lieve, trouwe Jiltje. De mooiste van heel Nou, Nou, rustig maar, Arjen. Kom hier, mijn schat. Ik geef je een smakker, op je mooie mond. Nu, nu moet goed wezen, Arjen. Wat doe je nou, Arjen? Jeeltje heeft vast een verkering met Laas. Het is de moeite niet waard, tegen Het is mandjebeheer geweest. Arjen is een tikkeltje boven zijn theewater. Ik vind het heel erg. Jeeltje hoort bij Laas, Arjen. Kijk, ze heeft de ring om. En in mij gaan ze trouwen. Wat? Gaan ze in mij trouwen? Ja, Arjen. In mei worden we zwager en schoonzus. Mooie stad! En dan jullie samen zeker lekker hier in het kooihuis, hè? Wacht! Ik zal die broer van eens eventjes... Hé! Hey, je dinger. <totstuk> Wat is er met jou? Je zorgt maar goed voor jouw paarden, hè? Mijn paarden? Hé! Mijn paarden, hè? Moet je dat smol zien? Jij loert op het koolhuis hè? Toe Arjen, ga naar je bed. Je bent niet aangeschoten, je bent dronken. Ja, slimmer. Jij met je mooie Jiltje hè? In mij hè? Toe Arjen, alsjeblieft, hou je in. Ik me inhouden? En jij met Jiltje in het koolhuis hè? En ik dan? En ik dan? Jij, naar bed. Kom op. Kom laat me los. Ik Weet best dat Jiltje je opstookt, hoor. Weet meer van Jiltje dan jij denkt. En achter mijn rug ringen kopen, hè? Maar jij komt hier niet in het kooihuis, jongetje. Jij komt niet in het kooihuis. Hoor je? Kom mee. En nou naar bed. Hij wil je van me afblijven. Ik ga niet naar bed. En ik slaap niet meer met jou op één kamer. Nooit meer. Ga jij maar naar je mooie Jiltje. Ik ga wel slapen... In de ene kooi. Ik ga wel slapen. Wat gebeurt er allemaal Laars? Er oh, is wat vervelend gebeurd op mandje Pierre bij de veiling, vooral met arjen. Daarom heeft hij kennelijk wat te veel van de chattel gedronken. Ja, maar met je, eigen meter, weer met je nou. Nou, Kom maar mee naar binnen, Jiltje. Hij zal zo wel bijdraaien. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. U hebt geluisterd naar het dertiende deel van onze hoorspelserie Arjen. Naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Jan Borkes, Frans Kokshoorn, Wim de Meijer, Rudolf Damstee, Kees van Ooyen, Ingrid Heinsius, Nelke Knechtmans, Corrie van der Linden, Rita Vet en Truus Dekker. Technische realisatie, Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van Friso Cox.